Het is tien uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal.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 In Italië is een vrouw opgepakt omdat ze haar ex-vriend en ex-man zou hebben vermoord. Hun lichamen waren in beton gegoten in de kelder van haar eindzaak in Wenen. Zowel haar ex-vriend als haar ex-man waren als vermist opgegeven. Na de vondst van een van de lijken vluchtte de vrouw naar Italië. Daar werd ze herkend van een opsporingsbericht. De Argentijnse luchtmacht is een onderzoek begonnen naar een piloot voor onverantwoord laagvliegen. De zaak kwam aan het licht doordat de stunt door collega's op YouTube is gezet met beelden zowel vanaf de grond als vanuit de cockpit. Te zien is hoe de Pampastraaljager met ruim 800 km per uur op de filmende collega's komt aanrazen op een hoogte van niet meer dan een meter. De stunt liep goed af, niemand raakte gewond. Het weer. Buien met kans op onweer. Morgen eerst zon. Daarna van het westen uit opnieuw buien en een graad op 17. Eerste Pinksterdag meer zon en 20 graden. Tweede Pinksterdag regenachtig en met 18 graden opnieuw vrij fris. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Door het wegslepen van een vrachtwagen op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom... zat tussen de Belgische grens knoop en knoopend nog steeds 3 kilometer file. Eén rijstrook is daar dicht.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 Langs de Lijn met Menno Reemeijer. Goedenavond. Jarenlang waren de Tennisbond en Sportkoepel, NOC en NSF het hart grondig oneens... over de strenge kwalificatie eisen voor de Olympische Spelen. Maar die kou is nu uit de lucht. Ik zal er alles aan doen om te zorgen dat die relatie met de toptennissers... en met de KNLTB een goede is. Taart en zoenen vanmiddag voor Veendam-directeur Henk Eising. Want de voetbalclub is gered van het faillissement. Cruciaal was de transfer van topscorer Michael De Leeuw. Eising hebben we hart gelezen ja. Ik ga je wel smutten, ik ben je wel smutten. Nee, dat houden we gewoon. Dat ook wel. En er wordt gehockeyd, een Nederlands onder onsje in de Europe League. Laren tegen Den Tim Steens. Ja, Den Bos leidt met 1-0 dankzij een benuttenstrafel van Maartje Poumer. Maar Laren heeft nog precies 7,5 minuut om gelijk te maken. Dit en meer tot 11 uur in deze uitzending van de Langste Lijn. Ja, en meer is ook zwemmen, want in het Pieter van den Hoge Band zwemstadion in Eindhoven... is vandaag het Open Nederlands Kampioenschap lange baan begonnen. Voor de zwemtoppers van Nederland een tussendoortje... op weg naar het WK van volgende maand in Shanghai. Bob van der Tak doet verslag vanuit Eindhoven. De meeste aandacht vandaag ging uit naar de 50 meter vrije slag bij de vrouwen. Dat is op het komende WK een belangrijk onderdeel voor Nederland... met twee medaillekanshebbers. Ranomi Kromo en Marleen Veldhuis. Die twee zwommen vanavond ook tegen elkaar. En dat leverde een verrassing op, want Veldhuis tikte als eerste aan. Voor Kromo jojo. De tijden 2466 om 2474. Precies, en uh, ja, je moet je wedstrijden winnen. Dus. Ja, ik ben uh, eigenlijk vooral blij met mijn tijd. Uh, ja, ik, het gaat weer echt, dus, ja, het gaat echt steeds beter. En, uh, ja, dus ik, ben, ik ben gewoon heel tevreden over uh, hoe het nu gaat en uh, dat ik nu deze tijd zwem. En volgende week uh, zwemmen we nog een wedstrijd in Rome. Dus uh, ik hoop daar nog wel iets harder te zwemmen. Dus, ja, en dan uh, gaan we ons voorbereiden op de WK. Ja, kijk, tegen Marlene is natuurlijk altijd spannend en deze wedstrijd heeft geen, uh, uh, ja, is geen prioriteit. Alleen wat ik doe, dat wil ik goed doen en uh, je komt hier niet om te, om te verliezen of om rustig te zwemmen. Dus uh, ja, dit was een hele mooie wedstrijd om, uh, om goed de dingen te doen en uh, even wat verbeterpuntjes uh, of aandachtspunten te zoeken en, en dat hier toe te passen. Ja, dat is gelukt en eigenlijk ja, komt er echt een super tijd uit. Ja, Marlene is net wat sneller, maar goed, uh, ik ben zelf zeker niet uh, ontevreden. Nee, want uh, de tijd, 24-74, uh, ja, je moet het in perspectief zien. Hè? Jullie hebben hard getraind de afgelopen week. Absoluut, we zitten gewoon midden in een trainingsperiode. En dit, uh, ja, dit, dit komt er eigenlijk gewoon een beetje tussen. Echt als trainingswedstrijd en uh, inderdaad gewoon de dingen goed doen. Um, ja, vanochtend zag ik al dat de, de, de verhouding tussen de hoe ik zom... dus de slaglengte en slagfrequentie uh, klopte met de tijd. Dat ging gewoon prima. Alleen nu, ja, dat gaat het middags altijd een stukje harder... En, ja, de tijd ging ook weer echt een stuk harder. Um, ja, op zich had ik dat niet verwacht. Maar goed, dat is een heel goed teken dat het wel allemaal klopt. En uh, dat je nu al heel veel snelheid hebt. En ja, Voor mij betekent dat echt dat ik wel uh, in, in, in Shanghai op de WK nog een stapje harder kan. Had je het verwacht eigenlijk dat je van Ranomi zou winnen vandaag? Nou, ik heb me daar eerlijk gezegd niet zo heel erg mee bezig gehouden. Ja goed, uh, je gaat natuurlijk een race altijd in om te winnen. En ja, het gaat wel heel goed. Dus, uh, maar ja... Uiteindelijk ja, moet het in Shanghai gebeuren. Ja, het is duidelijk nog niet het moment Supreme nu. Hè? Dat, dat zie je aan alles hier eigenlijk. Hè? This is not yet the moment, zullen we maar zeggen. <laughs> ja. Voor Veldhuis is de overwinning van vanavond wel een bevestiging... dat ze na haar terugkeer van vorig jaar steeds sterker wordt. Uh, ja, zeker. Ik merk al in de trainingen dat ik echt alweer een stapje gemaakt heb. En, uh, sinds de vorige wedstrijden in april. En... Uh, ja, dus het is dus fijn dat dat ook wel in de wedstrijden uitkomt. En, maar goed, ja. op de WK is deze tijd in ieder geval niet genoeg. Dus uh, we moeten gewoon door blijven trainen. Ja, en dan weer terug naar Ranomi Kromowidjojo. Die mag dan vanavond verslagen zijn. Haar 24-35, die ze in april zwom bij de Swim Cup... is nog steeds de beste seizoentijd wereldwijd. Ja, absoluut. En dat is wel natuurlijk het doel om, uh, om daar uh, onder te gaan... En, uh... Ja, eind hij zou dat gewoon zou zeker moeten lukken als alles goed gaat, ja. Vorige week, Duits kampioenschap in Berlijn. Britta Steffen, op papier een van jouw grootste concurrenten, zwom 24-67. Worden we daar nerveus van? Um, nee, kijk, Britta is natuurlijk de wereldrecordhoudste wereldkampioene, de, wereld, uh, wereld, uh, de Olympische kampioen, Dus die, die heeft het allemaal al, wat, wat ik heel graag wil. Ja, of ze nou heel hard zwemt of niet, ja, uh, zij heeft al wat, wat ik uh, wil, graag wil flikken, dus... Ja, ik, ik kijk daar niet heel erg uh, uh, nou ja, tegenop, klinkt een beetje raar. Ik, ik bewonder haar heel erg, maar ja, het maakt me niet echt uit wat zij nu doet. Uh, het gaat er natuurlijk gewoon om uh, wie op de WK en op de Olympische Spelen het hardste zwemt. Ja, alles draait nu dus om het WK in Shanghai. Het NK van dit weekend is niet meer dan het tussenstation. Ter illustratie, Kromo Jojo komt zondag niet in actie op haar 100 meter vrije slag. Maar morgen zwemt ze wel de 50 meter rugslag. Ja, ik heb gekozen voor de 50 rug om uh, ja, even wat anders te doen. En morgen paste dat uh, goed in het programma. Anders ging het al gauw naar uh, ja, of 100 meter vlinderslag of, of 200 meter vrij. Dat, ja, op, op dit moment heb ik niet het gevoel dat ik nu uh, dat, dat heel, goed, um, ja, heel goed kan afmaken. Dus ik heb gekozen voor 50 meter rug. Dat is ook nou ja, zeker een bijnummer, maar wel een leuk bijnummer. En uh, zondag heb ik lekker een dagje vrij, dus kan ik lekker even rusten. En, uh, ja dan maandag weer gewoon uh, trainen ja, ja je had niet de behoefte om die 100 vrij ook gewoon te zwemmen nee nee die 100 vrij is voor speciale momenten uh, <laughs> daar worden speciale tijden neergezet en nu is dat uh, nog, niet, uh, nog niet aan de orde dus uh, nee dat waren voor uh, Shanghai en uh, voor volgende week in Rome Ranomi Jojo bij de microfoon van uh, Bob van de Tak hockey uh, Tim Steens ja ja, ja sorry <laughs> Meno, sorry is... ik was even ding, Tim sorry. <laughs> Ja, het gaat hier dus om de finale van de Europa Cup voor de vrouwen. En uh, die halve eindschrijd gaat tussen Den Bosch en Laren. En hiervoor hebben we al de halve finale bij de vrouwen gehad tussen twee Engelse teams. Leicester en Slauw. En Leicester heeft dat gewonnen na shootouts, Want na de reguliere speeltijd was het 1-1. Toen werd er verlengd, werd niet gescoord. Toen shootouts, dat is een mooie alternatief voor de strafballen die we gewend zijn. Shootouts, dan moet je vanaf de 23-meterlijn alleen op de keeper aflopen. En dan binnen 8 seconden scoren of niet. Nou, Lester won dat en nu is dus de anderhalve finale bezig tussen Den Bosch en Laren. En is nog te spelen ongeveer anderhalve minuut denk ik, want uh, ja, de, we zijn hier wat later begonnen. Officieel zou de wedstrijd om 8 uur beginnen, maar door de slechte weersomstandigheden hier, het onweerde en regenen verschrikkelijk. Zodat die wedstrijden wat vertraging opgelopen. opgelopen, kwart voor negen zijn ze toen begonnen. En op dit moment zijn we dus bezig in de laatste fase van de wedstrijd. Er staat 1-0 voor Den Bosch. Op dit moment aan de rechterkant is Den Bosch zeg maar, in de aanval. Lara heeft een aantal kantjes gehad, ze hebben drie strafkortjes gehad in deze wedstrijd. Maar alle drie werden niet benut. Uh, de Bos kreeg er één. En Maartje Power schoof die bal af tot verrassing van de Laren verdediger. Maar ook dat, die bal ging er niet in. Dus nu is het aftellen geblazen voor de bos. Kunnen ze het volhouden? Op dit moment een overtreding tegen Omi van As van Liederbei Welten. Wordt wel gefloten. De vrijslag is voor Laren. Carlijn Welten met een paas op Messi de Ruiter. Laren probeert nu alles op alles om in ieder geval die gelijkmaker te scoren. Dan dringen ze nog een verlenging af. Maar nu wordt de, de tijd stilgelegd en wordt er een kaart gegeven door de scheidsrechter. Moeten we even kijken wat er gebeurt. Nee, dat is gewoon een groene kaart voor uh, Margot van Geffen. Die moet dan uh, twee minuten naar de kant. Maar uh, op dit moment dus Laren in de aanval. Maar het staat nog steeds 1-0 voor Den Bosch. up the things that make you mine About your hair, you care. You look beautiful all of the time. Shine on the cooks wie gaat er naar de finale van de Europa League hockey? De bos of laren? Tim Steens. Ja, het heet geen Europa League. Uh, Even een kleine correctie, want Europa League, uh, Euro Hockey League, dat is voor de mannen. En bij de vrouwen heet het European Championship Cup. Dus het is heel wat anders. <laughs> maar goed, dat is een wat naam. Maar de bos gaat, gaat naar de finale. De de Bos gaat naar de finale. Ja, Ze hebben laag. het gehouden. Mooi. Lara probeerde nog wel die slotfase wat terug te doen. Na die 1-0, na die treffer van Maartje Pauwme. Maar dat is niet gelukt. Dus ja, de dames van Laren staan hier voor me. Drijfnat, want het was heel slecht weer. Teleurgesteld natuurlijk, want zij moeten morgen dan voor de derde, vierde plaats spelen. En De Bos, ja, die zijn blij natuurlijk, de speelsters. Want die staan voor de twaalfde achter een volgende keer in de Europacup 1-finale. En die gaan ze spelen zondag tegen het Engelse Leicester. De Franse wielrenner Christophe Keurne heeft de vijfde rit van het criterium du Dovinet gewonnen. Bradley Wickens behield de leiding in het klassement. Rob Ruig was met een afstand van 25 seconden de beste Nederlander. Hij is in het klassement 17e. Robert Gezing verloor bijna 12 minuten. Ook het Italiaans Olympisch Comité heeft Ricardo Rico voorlopig geschorst. Daardoor mag hij nergens meer officieel koersen. Eerder was hij al door de Italiaanse borst bond geschorst voor wedstrijden in zijn eigen land. De ploeg neemt vijf Nederlandse renners mee naar de ronde van Zwitserland die morgen begint. Bouke Mollema, Pieter Wening, Laurens ten Dam, Steven Kruiswijk en Tom Jelte Slachter en vijf ja, redelijke tot goede klimmers mogen we ook wel zeggen. Oscar Freire, Mathieu Brachel en Maarten Wijnals... die completeren de ploeg. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben op de Montreux Masters... hun eerste overwinning binnen. De sterk verjong de ploeg won met 3-1 van Italië. De beachvolleyballers, Rijn Nummer en Richard Schuil... zijn in de kwartfinale van het Grand Slam toernooi in Peking uitgeschakeld. Ze verloren in drie sets van de Polen Prudel en Vialek. Tennessee Jo Wilfried Songa heeft op het toernooi in het Londense Queens... voor een verrassing gezorgd... De geplaatste Fransman rekende in de kwartfinale in drie sets af met de nummer één van de wereld: Rafael Nadal. En die Roddick, die Murray en James Ward staan ook in de halve finales. Meer tennis, het was de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond. Al jarenlang een doorn in het oog. De zware kwalificatie voor tennissers voor de Olympische Spelen. En wat het meeste stak, dat de nationale sportkoepel NOC-NSF... strengere normen aanhield dan de internationale tennisfederatie. Nou, die kou is uit de lucht, want de sportkoepel heeft de eisen iets soepeler gemaakt. Hoe dat zit, vraagt Martin Friesma allereerst aan Rolf Tung, voorzitter van de KNLTB. Rolf, jullie zijn in gesprek gegaan met het NOC-NSF... en er is een oplossing gevonden. Erg ingewikkeld volgens mij, maar kun je die oplossing voor mij eens schetsen? Hoe ziet dat er nu uit? Ja, nou, Het valt wel mee, het ingewikkelde. We zijn het op een bepaald moment eens geworden... dat je een redelijke kans moet hebben om in de kwartfinale te komen... bij de Olympische Spelen. Omdat dat ook NOC-NSF zegt... wij willen een team met potentiële kampioenen. Nou, op het moment dat we daaruit waren... Gaan we rekenen en zeggen van nou, wat is nou een kans van 25% op plaats laatste acht? Dus we hebben de grastoernooien uh, meegenomen. We hebben de laatste jaren bekeken welke spelers komen op welke plaats. En dan kan je berekenen hoeveel kans heb je van als je tussen de 50 en 60 staat. Hoeveel kans heb je om in een kwartfinale te komen, halve finale te komen enzovoort. Dan tel je allemaal bij elkaar op, deel je. En dan kwam je op uh, iets van plaats 53, geloof ik. Toen hebben we gezegd, nou ja, maar er is nog een compensatiefactor. Omdat de Olympische Spelen zijn een schema van 64. Wimbledon een schema van 128. Dus je moet een ronde meer winnen. Wimbledon is best of 5. Olympische Spelen best of 3. Dus de kans op verrassingen is ook weer een stuk groter. Op Wimbledon heb je 32 geplaatste spelers. Die dus al een beetje beschermd zijn in hun positie. Mm -hmm. En op de Olympische Spelen maar 16. Ja, die factoren uh, hebben we gezegd, nou dat scheelt ook weer, zes, ook weer uh, berekend, zes plaatsen. En zo kom je op plaats 59. Bij de mannen. En dat, bij die mannen. En dan is het dus die geschoonde ranking. Omdat als er 10 ja, uh, Russen uh, bij vrouwen zijn er nu bijvoorbeeld 10 Russische vrouwen bij de top 50. En dan mogen er maar vier meedoen. Dat betekent dat je dus zes plaatsen opschuift. Ja. Ja, dus dan schuift het naar boven. Nou, Tot zover de theorie. Ik vind het nog steeds hogere wiskunde. Maar ja. de grap is wel dat als je het vergelijkt met de oude situatie... dat de eis van, het, van de Internationale Tennisbond was beste 64... dat komt allemaal aardig in de buurt dus nu bij elkaar. Ja. Dus ik zeg, jullie ja. hebben gewonnen. Nou ja, jullie hebben het, is gekregen. Nou ja, het is volstrekt toevallig. Hè, toen we het eens waren over die 25% kans bij de laatste acht... toen wisten we allebei niet waar we uit zouden komen. He, dus, dus, uh, en, en toen, nou ja, inderdaad, met uh, uh, hoogleraar professor in de wiskunde die uh, meegeholpen heeft om dat uh, te berekenen. En daar kwam dit uit. Ja, ingewikkelde materie dus. Maar het wordt dus, kortom makkelijk gezegd, iets makkelijker voor tennissers om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Daar komt het allemaal op neer. NOC-NSF heeft water bij de wijn gedaan. Technisch directeur Maurits Hendricks heeft zich laten overtuigen. De normen en limieten waren vorig jaar vastgesteld... op basis van berekeningen over alle tennistoernooien in de wereld... op alle ondergrond. En de KNOTB heeft aangegeven dat gezien het feit... dat het Olympisch tennistoernooi gespeeld wordt op gras dat zij ook vonden dat de uh, grasprestaties uh, de basis moesten zijn voor kwalificatie. Dus dat, daar hebben, dat, dat vond ik een goed argument. Op basis van gras. Alleen nou is het de grap dat als je het vergelijkt met die norm van de internationale tennisfederatie... ja die norm die komt dan nu wel ongeveer overeen met waar jullie nu zijn uitgekomen. Is dat nou toeval uh, of niet? Nou, het kan nog steeds gebeuren dat een Nederlandse tennisser... zoals dat ook voor Beijing uh, is gebeurd, zich volgens de internationale ITF... Criteria plaatst voor de Spelen van Londen, maar niet heeft voldaan aan de NOC-NSF-normen. Ja, maar dat zit hem dan op een paar plaatsen vast. Dat jullie zeggen bij de mannen: moet je dus bij de eerste 59 zitten. Uit Hefsticht ja, 64. In Beijing is de, de laagste op de wereldranglijst... die zich rechtstreeks plaatste, stond op plaats 119. Wij hebben nu met elkaar afgesproken 59. Daar zit nog wel een substantieel verschil. Er nou zat er behoorlijk veel druk op, hè? want de tennisbond dreigde... onder andere met, met stappen naar de rechter. Is dit ook een manier geweest om ze toch maar binnen boord te houden... en dat het een beetje rustig blijft allemaal? Nee, dat heeft daar geen rol in gespeeld. Voor mij was het van belang om met iedereen eruit te komen. En het stak mij enorm dat... We daar met alle bonden uit waren, behalve met de KNLTB. En uh, ik heb ook van uh, een dreigende toon vanaf het moment dat we die gesprekken weer aangegaan, zijn met elkaar niets gehoord. Nee. In hoeverre zou dit nu een wake-up call kunnen zijn voor andere bonden? Dat er dus wel degelijk valt te praten met het noc NSF. Er wordt en, altijd en... gepraat. Dus dat is, dat is helemaal niet nieuw. Ik verwacht ook helemaal niet dat er nu een nieuwe gespreksronde plaats moet gaan vinden. Want we hebben met alle bonden hebben wij overeenstemming bereikt. Dat hadden we vorig jaar al. Maar ging het wel daar dat daar zonder slag stelte... afstoot? Ik bedoel, er zullen wel meer bonden. Nee, nee, nee, nee zijn dat zijn toch? Die, die, die dat, zeggen dat van hé, hey, uh, internationaal ligt de norm lager ja. dan, dan de norm bij het noc nee, goed, dat, dat, zijn, dat zijn best uh, serieuze en pittige gesprekken soms. En uh, het is ook niet altijd even makkelijk. Bedoel, dit is voor het eerst, ook voor de tennisbond, dat we uh, zijn gekomen... tot olympische kwalificatie uh, eisen via een world ranking. Ja, hoe reken je dat dan uit? Dat is ook wel uh, met elkaar het, het uitvinden. En soms zijn dat stevige gesprekken, ja. Maar de badmintonbond, bijvoorbeeld, want ik begreep ook daar dat de internationale norm... wat lager ligt dan jullie norm, die zullen nu niet zoiets hebben van... hé, hey, wacht even, dan zijn wij ook nog even aan de beurt. Nee, want we hebben diezelfde gesprekken die we met de Tennisbond hebben gebeurd... die hadden we al met de Badmintonbond en ook met de Tafeltennisbond... die ook op basis van World Rankings het plaatsen gevoerd. En daar waren we uitgekomen. Daar waren beide bonden waren daarmee akkoord gegaan. Bovendien hebben we ze nog eventjes geïnformeerd... voordat dit bericht naar buiten kwam. Het nog eventjes uitgelegd. En dat werd zowel door Badminton als de Tafeltennis prima begrepen. Ja, en Robin Haase, herinner ik me nu zo ineens... heeft al eens gezegd dat hij niet eens was uitgenodigd voor het Sportgalen. Dus het huwelijk tussen NOC, NSF en de Tennisbond dat is altijd nog een beetje een moeilijk geweest. Maar dit is het begin van een betere relatie? Nou, Als dan bij wellicht wel. Uh, laten we even heel, heel reëel zijn. Tennis is een grote sport in Nederland. Uh, tennis is een wereldwijde sport. En uh, tennis hoort gewoon in de Olympische ploeg uh, uh, in Londen. En um, uh, ik zal er uh, alles aan doen uh, om te zorgen dat die relatie met de, de toptennissers en met de KNLTB een goede is. Zijn Maurits Hendricks, technisch directeur van NOC NSF. De Stavon van uh, Dotan hebben we een opmerkelijk verhaal... Want vijf voetballers van de Mexicaanse nationale ploeg staan op non-actief. Ze zijn positief bevonden op het middel klembuterol. En onder die vijf is ook PSV-verdediger Francisco Rodriguez, ook wel bekend onder de voetbalnaam Maza. Dopingexpert Douwe de Boer van de Universiteit van Maastricht... maar is gebeld. Meneer de Boer, goedenavond. Goedenavond. Ja, het gaat dan om klembuterol en dat hebben we natuurlijk vaker gehoord, hè? Ja, precies. Komt daardoor? komt het door. Uh, de bekendste, maar er ja. zijn ook diverse andere, minder bekende atleten die daarmee geassocieerd worden. Ja, uh, even voor uh, de leken onder ons. Uh, dat is ongeveer 99,9% van de mensen, denk ik. Wat, wat kun je ermee? Nou, cl Climbidrol werd oorspronkelijk uh, ingezet om astma te bestrijden. Dus als je moeilijkheden had met, uh, met ademhaling. Ja. Alleen, uh, bij mensen bleken nogal wat bijwerkingen te hebben. En het is weer al van de markt gehaald. Uh, vervolgens hebben, uh, uh, laten we zeggen, de boeren het ontdekt dat als je het geeft aan, aan vee, dan heeft het een hele andere effect. En dan, uh, dan, dan is het, het idee dat de, ja, het vee, de koeien, in gewicht toenemen en dat ja. is voor de boeren zeer interessant. Ja. Uh, ...atleten denken dan, hé, hey, dan krijg ik meer spieren... ...en dan zou ik misschien sneller uh, kunnen fietsen. Ja. Dus dat, is, dat is een, een van de ideeën. Ja. Of langer kunnen, het beter kunnen uithouden met voetbal misschien? Uh, ja, huh? theoretisch, ja. ja. ja. ja. Nu zei Contador, als we het toch over dat veeën hebben... Uh, ...daar gaf hij de schuld aan, hè? dat hij vervuild vlees had gegeten. Ja. ja de, dat verhaal doet, geloof ik, ook weer op geld hier in, in Mexico, als ik me niet vergis. Ja, nou in het bijzonder eigenlijk in Mexico, omdat uh, in Mexico met name het vee op grote schaal uh, behandeld wordt met lembutrol. En uh, er zijn ook al diverse uh, sporters die daar geweest zijn, ja. en van, waarvan bekend is dat die op die manier positief zijn geraakt. in dit geval uh, niet zomaar een verhaaltje? Nee, dat is al uh, uh, een aantal keren is het duidelijk geworden dat ja. het... Uh, een probleem is. En er zijn ook al vr, uh, sporters vrijgesproken op ja. basis daarvan. Maar ja, dan moet je vaststellen, vast kunnen stellen dat het via vlees in je lijf is gekomen. En dat je het niet op een andere manier hebt binnengekregen. Ja, nou, aan de klimbutrol zelf kun je dat niet uh, direct zien waar het vandaan komt. Alleen de hoeveelheid die je dan uh, vindt bij de mens geeft een indicatie. Als je een hele kleine hoeveelheid vindt dan is het zeer aannemelijk dat het van het vlees komt. Ja. Vind je een grote hoeveelheid, dan is het niet aannemelijk. Nee. Uh, heeft u enig idee, uh, want ik kan het u niet vertellen... Hoeveel dat, uh, um, ja, om hoeveel het bij deze voetballers gaat? Nee, dat is, uh, ik heb er ook al even naar gezocht op internet... Ja. maar uh, dat is niet bekendgemaakt. Maar uh, ja, ik neem aan dat het eigenlijk ook om hele kleine hoeveelheden gaat. Ja, maar dan zijn ze wel geschorst voorlopig... Uh, en missen daardoor uh, uh, naar alle waarschijnlijkheid de Copa Amerika... Zeg maar het, ja. het, het Europees kampioenschap voor, wat, wat dat voor hun is. Wat vindt u daarvan? Ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk... Uh, uh, aan de ene kant natuurlijk een beetje kwalijk... omdat natuurlijk, uh, het team wordt natuurlijk dan niet in gelegenheid gesteld... om in de sterkste opstelling ja. misschien te spelen... En uh, dat kun je achteraf niet meer terugdraaien. Nee. Dus dat, uh, Terwijl de dat... kans vrij groot is dat ze toch op een ja, onschuldige manier dit in hun lijf hebben gekregen. Ja, dus ik vind eigenlijk dat als, uh, als er zoiets uh, plaatsvindt... moet er ook acuut ook een beslissing genomen worden en moet men niet, eigenlijk niet wachten. Nee. En dan is er natuurlijk nog het Nederlandse staartje wat eraan vastzit... dat PSV uh, het om een PSV-speler gaat. Als ik u zo hoor, hoeft PSV niet, niet meteen bang te zijn... dat uh, deze Rodriguez een lange schorsing gaat krijgen. Nee, ik denk uh, dat de kans zeer groot is dat hij vrijgesproken wordt. En dat het zeker voor het komende seizoen dat het geen problemen uh, op uh, gaat leveren. Hmm. Mocht hij alsnog geschorst worden, dan heeft hij heel veel mogelijkheden om uh, in beroep te gaan. Ja, maar goed, het kan hem wellicht uh, die koppen Amerika kosten en dat is dan toch ja. uh, sneu voor deze, deze jongens. De oude boer van de Universiteit Maastricht, hartelijk dank voor de toelichting. Graag gedaan. Gaan we naar uh, Veendam, want daar was het vanmiddag feest bij de BV Veendam. Supporters onthaalde directeur Henk IJsing met taart, want de club is voorlopig weer even gered. Ja, IJsing we een het hard geweest. Ik ga je ik weet jongen, ik Dat je ik weet wel, Dat weet wel, ik weet wel, wel, ik wel, ik weet wel, ik weet wel, Dat weet wel, ik wel, ik Goedenavond. Henk IJsing. Ja. Wat, wat werd daar aangeboden taart? Ja, ze hadden een hele mooie grote taart gemaakt. Die hadden ze vanmorgen om 6 euro besteld, en, uh, met, uh, met, het, met het logo van, uh, van Vindam de Groot ja. op en uh, daaronder Henk, Henk IJsing bedankt. Ja, Luivert, dikke smok. Ja, nou, ja, u, u, u kent Groningen, inderdaad, Luivert en in dikke smok. Ja, dat klopt. Ja, ja. Eh, ja, en een dikke kus vertalen ik er maar voor ja. de rest van Nederland bij. Zeg, ja. gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja, eh, als je dat dan bekijkt in dat rijtje. RBC nog maar net failliet. De vijfde club sinds de invoering van profvoetbal. Daar kwam, denk ik, dan toch aardig dichtbij, of niet? Ja, dat klopt. Het was, het was echt één echt, seconde voor twaalf. Ik uh, had mezelf voorgenomen. Uh, ik had mijn deadline eigenlijk al honderd keer verschoven. Want honderd uh, want keer gebeurde er iets waarvan je dacht van... hé, hey, we gaan er toch nog weer in geloven. Ik had mijn deadline verschoven naar 10 juni. Dus naar vandaag. Want, uh, want vandaag moest ik um, absoluut vakantiegelden betalen volgens de CAO de collega clubs de huur van de spelers die we huren en, ja. uh, en een aantal andere dingen en ik had voor mezelf ik ben dagelijks leven ben ik ben ik ondernemer ik doe even in dan doe ik erbij en ik had mezelf gewoon als deadline gesteld vind ik laat niet een aantal gezinnen nog weer langer hangen um, en geen vakanties op betalen daarnaast uh, dreigen ook als je niet aan die verplichtingen voldoet dreigen punten aftrek dus ik had mijn deadline gewoon op vandaag gesteld ja en, en was er geld geweest Um, uh, nee, niet, niet nee. Als, als we niet gisteren uh, uiteindelijk alles aan elkaar hebben kunnen, kunnen lijmen. Ja. Dat, was, dat was nog heel, een hele zware bevalling. En um, <coughs> gisteren kwam die transfer rond, want daar ga, wil ik natuurlijk naartoe... En daar, want daar ging het dan ja. om. Ja. Rond Michael ja. de Leeuw, jullie topscorer, naar de Graafschap. Uh, ja. Dat was de definitieve redding? Nou, dat klopt, dat was een, dat was een onderdeel. Niet, niet, niet, niet, uh, niet de totale oplossing, maar wel een onderdeel. Kijk, dat, uh, um, even heel kort voor de, voor de luisteraars. Ik kwam aan de ene kant uh, op, op 1 juli een ton of 2,5 drie tekort. Om, om oude shit, om zo te noemen, wat belastingaanslagen, btw claims vanuit het verleden, van drie jaar terug zelfs, uh, weg te kunnen werken. Ja. En daarnaast kwam ik ook binnen de begroting, uh, omdat er veel te weinig uh, doorlopende sponsorinkomsten waren, ik kwam ik ook nog een ton of 2,5-3 tekort. Uh, dus, uh, dus de verkoop van Michael was één uh, van de puzzelstukken. Ja, want 1,6 daarnaast... miljoen, hè? Wat zegt u? 1,6 miljoen heeft hij opgeleverd? Nee, laten we er wat minder van maken. Oh. Je hebt het over een aantal tonnen, niet nou, over 1,6 nou, miljoen. Was... Nou, goed. Nee, was nee, maar... nee, nee, nee. Nee, was, was, was dat maar waar, want dan uh, had ik vandaag het boek Vietnam voor mezelf dicht kunnen doen uh, en uh, er weer iets anders kunnen, kunnen gaan doen. Nee, nee, nee, nee, dat zou wel heel mooi zijn. Nee, je praat over een, uh, over een paar ton. Over een paar ton. Dus ja. eig, eigenlijk niet meer dan een noodverbandje, als ik dat dan zo hoor. Nou, het is wel een belangrijk onderdeel. Kijk, um, uh, uh, wat heb ik gedaan? Ik, ik kwam dus totaal zeg maar, tussen de vijf en zes ton tekort, als u net even meegeteld ja? heeft. Um, uh, een aantal investeerders, die hebben ook nog een aantal, uh, aantal ton op tafel gelegd. En daarnaast ben ik nog weer drie keer met de stofkam over de begroting gaan. Die heb ik wat lager bijgesteld. Okay. En als je die drie dingen bij elkaar optelt: is de transfer van Michael, uh, wat de investeerders op tafel hebben gezet, wat, wat ik met de stofkamer verder de begroting gehaald heb, dat, dat was de totale oplossing. Ja, nou goed, laten we even luisteren naar uh, Michael zelf. Want ja. voor hem is het natuurlijk ook wel bijzonder dat hij met zijn uh, transfer voor het voortbestaan van, van VeenDam absoluut, mede mogelijk heeft gemaakt. Laten we even absoluut. luisteren. Ik vind het natuurlijk wel top dat ik, uh, dat ik VeenDam zo heb kunnen helpen. Ik heb, uh, ja, ik, ik heb gewoon twee mooie jaren bij VeenDam gehad. En ik, uh, ja, Vietnam is gewoon een mooie club en uh, ik denk dat iedereen daar, uh, daar graag voetbal op. Ja, eh, behalve als een de club degradeert, dan roepen ze altijd meteen, dan moeten we weer naar de lange leegte. Nou ja, dat, dat blijft nog even zo dan. Nou ja, laten we er maar lekker bang voor blijven en laten we hopen dat het nog jaren duurt. Ja, maar wel jammer dat, natuurlijk, dat u uh, de topscorer kwijt bent, neem ik aan. Ja, maar goed, aan de andere kant uh, uh, uh, zijn er meer voetballers. Michael is, uh, is voor de eerste divisie een uitstekende voetballer. Uh, en was ook gewoon voor zijn eigen ontwikkeling ook aan, aan de volgende stap toe. En dat wil niet zeggen dat je hem dan moet verkopen, absoluut niet. Uh, ik had graag nog een keer een jaar van hem genoten, want uh, nou, hij is toch wel de aanjager bij ons op het middenveld. Uh, alleen in dit geval, uh, ja, uh, dit is het offer wat we hebben moeten brengen om, om te overleven. Ja, om nog een seizoen eraan te kunnen plakken. Ja. Want verder kijkt u niet? Nou ja, veel verder kun je in voetbal eigenlijk niet kijken. Kijk, op zich, uh, het commissie zullen we moeten bouwen. Kijk, het fundament is nu goed. Uh, uh, daar was het vorig jaar toen ik instapte naar het visement. Uh, dat het niet zo was. En, en nu moeten we gewoon zorgen dat we, dat we een huis bouwen. Ja, met een coach. Ja, daar ben ik dus nu heel driftig om bezig, Want Wat? ik had namelijk nog niks, nog niks geregeld. Ik, uh, ik had nog niet eens kleding besteld. Dus we hebben ook vandaag in allerijl kleding besteld. Daar had ik ook bus niet gedaan, omdat ik geen spoor van vernieling achter wilde laten. Nee. Ik had nog geen trainer aangesteld, omdat het onzin is. Van alles stel een trainer aan en vertel twee tweede week later dat, dat, dat je stopt met voetballen. Dus, uh, dus ik ben heel druk bezig. Over twee weken hebben we gedaan, om die eerste training al. Oké. Okay. En uh, dan, dan kunnen we genieten van Veendam komend seizoen. En wanneer we spreken we elkaar weer over financiële problemen? Vraag ik toch wel even voor de zekerheid? Nou, of is het nu echt klaar? Mij niet. Uh, ik sta erom bekend. Ik ben hier voor zes jaar uh, onbezolder directeur bij Emmer geweest. Die heb ik van 1 naar Catherine 3 kunnen leiden. En twee keer twee jaar winst kunnen maken de laatste twee jaar... Um, en uh, datzelfde moet we even allemaal gaan doen. Je moet gewoon de tering naar de neerzetten. En je moet uh, betaald spelen. roep ik, uh, op de schaalgrootte die je verzorgingsgebied uh, aangeeft. En uh, dan moet je in, uh, in Oost-Groningen geen wilde plannen hebben. Nee, nou goed. Ik heb geen taart, ik kan geen smok uitdelen, maar wel gefeliciteerd. Henk IJssel, okay, bedankt wel. Oké, bedankt. A chosen few For company, I don't want no washed up dishes, soft soap. Paul Carrick en I Need You. Ze is een uh, publiekstrekker op het tennisnooi van Rosmalen... dat uh, zondag begint. Kim Kleisters voor de Belgische Een soort van thuiswedstrijd natuurlijk dicht bij huis. Collega Paul Post van Omroep-Brabant zocht daarop bij de training. Kim, ik dacht even een trainetje bekijken, jou spreken. De training begon om uh, vier uur. We zijn nu bijna drie uur verder. Wat een bulswerk. Ja, het moet hè. Um, dus, uh, het is leuk om hier... Uh hier in de Rosmalen op het gras te kunnen komen trainen en um, het was mooi weer, het regende niet, dus uh, nu hadden we er extra gebruik van kunnen maken.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 heb je bij dit toernooi, wat maakt het prettig om hier toch regelmatig te zijn? Ja, wat het voor mij persoonlijk heel prettig gemaakt is dat er heel veel familie en vrienden kunnen komen kijken. Ik ben nu ook, we rijden zelfs nog naar huis, dus ongeveer een, een uurtje rijden voor ons, dus het is heel dichtbij. En, um...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 om stap voor stap elke wedstrijd die dat je kan spelen en die dat je wint eventueel... dat het altijd een tikkeltje beter wordt. En, en daarmee ben ik heel blij dat ik daar hier aan kan werken, hier in Rosmalen. En dat zei de immer sympathieke Belgische Kim Kluijsses... tegen de trouwens ook sympathieke collega Paul Post. Zondag begint dat toernooi in Rosmalen. Kiki Bertens kreeg vandaag een wildcard. Zij gaat haar debuut maken op het toernooi. De Nederlandse staat 184ste op de wereldranglijst. De hockeymannen van HGC Oranje-Zwart, het Engelse Reading en het Spaanse Club de Campo komen dit weekend in Wassenaar in actie tijdens de Final Four van de Euro Hockey League. Dat is een goede naam. Het is alweer de vierde editie van de EHL, maar in tegenstelling tot de eerste drie afleveringen wordt dit toernooi niet rechtstreeks uitgezonden op televisie. Toch maakt Jons Hensel, voorzitter van de EHL, zich geen zorgen over de toekomst van dit toernooi. Ja, wat belangrijk was eh, om het gewoon een top-event te laten zijn. Eh, hebben wij natuurlijk gewoon qua, qua tv-coverage eh, met tien eh, camera's. Mm -hmm. hebben we echt een product neergezet wat schitterend is. Daarnaast heb je zeg maar echt de event-kant eh, van zo'n eh, ja, product, om het zo maar te zeggen. die is super belangrijk. Eh. Met ABN hadden we in Bloemendaal eh, zeg maar een tent waar zo'n 400 gasten eh, konden komen hadden zij bij hun uh, private bankers, klanten, uh, hadden zij zeg maar, het uitgezet. En binnen uh, 24 uur was eigenlijk de hele tent uitverkocht. Dus, dus het geeft aan dat het waanzinnig leeft, ook voor het bedrijfsleven. En uh, ja, bij ABN was de, de vraag van hoe gaan we verder. En ik heb mij dit seizoen verbonden. En we hebben gewoon een schitterende samenwerking neergezet. En ik ben ongelooflijk gelukkig dat we zeg maar, twee plus twee vier jaar doorgaan met de ABN. Want de eerste drie edities werden nog uitgezonden op net vijf. Maar dat is gestopt, hè? Waarom was dat? Nou, omdat, omdat dat product helemaal niet aansloot bij, bij ja, wat, wat, wat belangrijk was. Als je kijkt wat nu, op dit moment hebben we met de NOS... hebben we gewoon een fantastische uh, propositie... waarin die finale uitgezonden wordt... Je kan beter uh, zeg maar een miljoen mensen hebben die 20 minuten in hockey kijken... dan op net 500.000 uh, mensen of 40.000 mensen, geloof ik. Uh, dus dat, dat functioneert niet. Wat wel uh, echt een ontwikkeling is, dat is livestream. We hebben Om je een voorbeeld te geven, met, tijdens Bloemendaal... hebben we zo'n 140.000 bezoekers gehad... die gemiddeld 1 uur en 35 minuten gekeken hebben... Uh, om ook een, een andere. Uh, wat, wat tv dan kan doen. Want je hebt de lokale tv Noord-Brabant, Noord-Holland. Bij Noord-Brabant hebben 60.000 mensen gekeken. tijdens de wedstrijd OZ-Bloemendaal. En uh, we hebben zeg maar zo'n 2 miljoen bezoekers op internet. Uh, die zeg maar de EHL aanklikken. Dus, dus ja, er ontstaat gewoon echt een, een geweldige. Ja, Hype, laat ik het zo maar zeggen. Maar ook gewoon de, de mogelijkheid om het te volgen... Hè, zonder dat je hier aanwezig hoeft te zijn. Want zoals je weet, in Bloemendaal waren de twee dagen vol uitverkocht. Mm -hmm. Moesten we zelfs mensen weigeren. <laughs> nou, ik denk dat hier in Den Haag, hè, met dit zonnetje boven ons... Ja. Hè, er ook wel, uh, dat, dat ik eigenlijk iedereen adviseer... kom in godsnaam op tijd... Want uh, het wordt hier ook echt een prachtig feest. Even iets anders, Jons. Uh, de Nationale Hockeybonden moeten ook een beetje meewerken met die EHL. Want er zijn natuurlijk al de clubteams, de beste clubteams uit Europa die spelen hier. Maar niet alle bonden zijn nog om, hè, om mee te werken. Ja, dat was een van mijn uh, ja, belangrijkste, uh, laat ik zeggen, principes. Hè. De, je, je hebt zeg maar de, de, de bonden en je hebt natuurlijk de clubs. Als je ziet, de beleving bij de clubs is enorm. Uh, ik heb gezegd van uh, jullie EHF, hè, de bonden, zo'n 35 bonden in Europa... Jullie, het is jullie product, het is jullie verantwoordelijkheid. Als u mij niet ondersteunt in deze verantwoordelijkheid... dan, dan is er geen basis. Hè. En, en, en ja, er is nu uh, is er gewoon echt iets op gang gekomen... Hè, waarbij de Nederlandse Hockeybond schitterend het voortouw genomen heeft... Hè, om ons te ondersteunen financieel... Uh, er is een enorme lobby aan de gang om nu ook in Duitsland, Spanje, ja. Engeland... maar ook de KO-16 en ook mee te doen. Want ik heb gewoon gezegd, wie ons niet ondersteunt, daar spelen we niet. Zegt Jons Hensel, voorzitter van de Euro Hockey League, in gesprek met verslaggever Tim Steens. Gaan we nog even terug naar het open NK Langebaan in Eindhoven, zwemmen dus. Eerder hoorde u al Marleen Veldhuis en Ranomi Kromovic Jojo. Nu Lennart Stekelenburg, de enige Nederlandse man die volgende maand op het WK op drie individuele onderdelen in actie komt. Vanavond pakte Stekelenburg de nationale titel op een van die onderdelen, de 100 meter schoolslag. Een goede race was het zeker niet, want Stekelenburg werd zelfs nog bijna geklopt door. Door jeugdig talent Bram Dekker. Af en toe dan, uh, dan gaat het zo zwaar dat, uh, dat zelfs dat, uh, dat mogelijk is. Maar uh, hoor je uh, Ja, dat hoort er ook een, een beetje bij. En dat risico dat loop je. Uh, voor mezelf weet ik dat ik nu al gewoon hard getraind heb. En uh, dat er absoluut uh, weer meer in zit over, uh, over een week of vier of, uh, of zes. Dus daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Alleen ja, op deze manier wedstrijden zwemmen is nooit leuk voor uh, iemand die uh, ja, graag wil winnen natuurlijk. Ja, je tijd 1.02.99. Hoe moeten we die dan inschatten nu? Niet. <laughs> nee, ja kijk, ik denk uh, technisch uh, was het gewoon zo'n slechte race dat je... Uh, te, je kan er weinig conclusies aan, uh, aan uittrekken... behalve dan dat, uh, ja, dat het technisch gewoon niet goed was. Je zwemt uh, alle drie de schoolslagnummers hier bij het NK... ook in Shanghai bij het wereldkampioenschap. Je krijgt het druk dus. Ja, nou, maar goed, dat is ook een, uh, een kwestie van instellen, uh, in, instellen op, een, op een drukke week. En, uh... Wordt het niet te druk... Dat zullen we zien. Ik heb nog nooit uh, zo'n programma gedraaid, dat is waar. Maar... Nee, want er komt ook nog een estafette bij, hè? Ja, dat klopt. Maar ik denk, als je goed bent, dan, uh, dan kan je de hele wereld aan. Uh, dus moet je ervoor zorgen dat je goed bent op het goede moment. Ja. Vorig jaar op het Europees Kampioenschap werd je derde op de 50 meter. Waar richt je je nu vooral op, richting Shanghai? Op welke van die drie schoolslagnummers? Ik heb me afgelopen jaar vooral op de 200 gericht. Maar het, het moment... In om het... inhoud te kweken? Om inhoud te kweken. En het moment van het seizoen is nu gewoon om te zorgen... dat alle drie die afstanden heel goed gaan. En volgend jaar, dan wordt het echt een 100 meter jaar. Dan ga ik me daarop richten. Dus dan... Ja, want de 50 meter is niet Olympisch. Dus daar kun je dan niks mee richting Lon? Nee, precies. Ik probeer de snelheid... Nou, die, die heb ik altijd wel al een beetje van mezelf... omdat ik een sprinter ben. Ik probeer de snelheid van vorig jaar... Uh, ja, te behouden met de inhoud van dit jaar en dan volgend jaar uh, de gulden middenweg op de 100. Precies, want inderdaad, dat was vaak het probleem natuurlijk, inhoud. Die snelheid, die heb je eigenlijk altijd wel gehad. Maar je moet het ook volhouden op zo'n 100 meter. Ja. ja, nou ik ben in het verleden wel echt een zwemmer geweest... Uh, ja, die een 100 meter vooral vanuit zijn eerste 50 meter zwemt. Um, maar als je naar de internationale top kijkt, dan zie je toch dat, dat, uh, ja, de, dat de races bepaald worden... in de tweede 50 meter. Dus voor mij was het gewoon belangrijk om juist die 200 daarin de, uh, in te gaan investeren... En, en van daaruit een 100 meter te zwemmen. En ik denk dat ik uh, daar heel goed uh, op weg uh, ben. Was dat moeilijk, die omschakeling? Nou, ik denk dat het uh, bij het volwassen worden van een uh, sporter hoort... En, en 200 was zeker niet, uh, niet mijn favoriet, ook niet toen ik jong was... Maar uh, de afgelopen jaren afgelopen heb ik daar wel steeds meer een uitdaging in gevonden. En de afgelopen Swimcup heb ik er echt met plezier uh, aan gewerkt. Dus. En uh, dit weekend uh, ja, nog maar even doorspartelen. Ja, zo kan je dat wel noemen. Ja. <laughs> Sterkte. Dankjewel. Zeg maar Lennart Stetenburg, in gesprek met Bob van der Tak vandaag. De aanklager betaalt voetbal van de KNVB, gaat niet akkoord met de straf voor FC volle keeper Diederik Boer. De terugcommissie gaf hem een schorsing van twee wedstrijden wegens het duwen van een ballenjongen. De aanklager had zes wedstrijden voorgesteld omdat hij vond dat Boer de ballenjongen geslagen had. De zaak gaat nu naar de beroepscommissie van de KNVB. En Real Madrid gaat in beroep tegen de schorsing van vijf Europese wedstrijden van coach José Mourinho. Hij kreeg die straf een maand geleden wegens wangedrag rond de Champions League wedstrijden tegen Barcelona. Real is het niet eens met de motivatie van de Tug commissie Hamburger Esvauw heeft Romeo Kastelen een contract voor een seizoen voorgelegd. Als de aanvaller een medische keuring doorstaat, kan hij tekenen. Kastelen is al vier jaar verbonden aan de Hamburgse club, maar speelde nauwelijks door vier knieoperaties. ASV wil hem met het nieuwe contract belonen voor zijn positieve instelling in die vier jaar. Trond Soljet is de nieuwe trainer van A.A. Gent. U kent de naam nog wel, want de Noor vertrok in 2009 bij Heerenveen en werkte sindsdien in de Verenigde Arabische Emiraten en bij Lierse S. Nu dus naar A-agent. Jan Vennegoor of Hesseling gaat na een seizoen alweer weg bij Rapid Wien. Club en speler werden het eens over ontbinding van zijn nog een jaar durende contract. De 32-jarige Vennegoor speelde eerder voor Twente, PSV, Celtic en Hull City. En Ajax ziet Florian Josefsson speelt het komend seizoen op huurbasis voor NAC Breda. Daarbij heeft Ajax een aflopende contract met uh, verlengd tot medio volgend jaar... met een eenzijdige optie om het met weer een jaar te verlengen. Die zit nog wel even vast. Eerder al stalde Ajax... Bonaventia voor een jaar in Breda. U zult wel denken, zit ik nog wel op de juiste zender. Maar jawel hoor, u bent gewoon bij Langste Lijn op Radio 1. En we draaien dit niet voor niets. Placido Domingo met het bekende Dorma, Want hij is in Nederland een Spaanse tenor. En natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid is dat om hem eens aan de tand te voelen. Aan de tand te voelen over dat opmerkelijke verzoek van FIFA-baas Blatter aan Domingo. Om in een commissie van wijze mannen te gaan zitten. Samen met Johan Cruijff en Henry Kissinger. Domingo zelf weet ook niet wat van hem wordt verwacht. Ik weet niet exactly what I want to do but I'm very happy to be very to be with Johan Kruijff en with Henry Kissinger which certainly I know in the world cups with in many occasions. de Spanjaard weet niet wat Blatter van hem verwacht, maar vindt het natuurlijk wel een eer dat hij wordt gevraagd samen met Kruijf en Kissinger. Beide heren heeft hij vaak ontmoet bij wereldkampioenschappen. Domingo heeft wel ideeën over veranderingen van het voetbal. De operazanger pleit zo voor technische hulpmiddelen. Ik geloof in controle. controleren, uh, you know, een controversieel uh, spel. Als hij een goal scoort you know. you know, the, the of een penalty is, denk ik dat het moet controleren. Hij weet het niet te veel verliezen. de snelheid van het spel is belangrijk, vooral in de in WK. Ja, om kort te gaan vindt Domingo het dus belangrijk dat zuivere doelpunten ook worden toegekend. Maar de vraag is gaat Domingo in die commissie zitten? ik heb meer details nodig. Ik was erg honored.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 Domingo vindt het een eer dat hij voor de commissie is gevraagd. En hij kent Sepp Blatter, de FIFA-baas, al sinds de jaren 70. Die zorgde ervoor dat Domingo altijd de WK's kon bijwonen. En dat was natuurlijk mooi, want voetbal is een passie. Hij wil nog wel meer informatie voor die toezicht om in de commissie te gaan zitten. Casido Domingo in Nederland liet meteen licht schijnen... over zijn mogelijke rol bij de FIFA in de bijdrage van Vlado Vejanovski. Nog een golfbericht van de golfers Joost Luiten en Floris de Vries doen het goed in het Italiaanse Open in Turijn. Luiten klom door een tweede ronde van 67 slagen naar de gedeelde tweede plaats. Hij heeft een slag meer dan de Engelsman Robert Rock. De Vries ging rond in maar 64 slagen en hij klom daarmee naar de gedeelde tiende plaats. Dan hebben we geloof ik al het sportnieuws van deze vrijdag wel de revue laten passeren. Kan ik u nu zeggen dat er morgen op Radio 1 natuurlijk meer sport is in het sportforum. Om half vijf, een van de gasten daar, Michael van Praag, voorzitter van de KNVB. En uw gastheer is dan Robert Meder. Zometeen hier op Radio 1 met het oog op morgen. En dan kunt u luisteren naar Pieter van der Wieler. Veel plezier met hem en nog een prettige voortzetting van deze vrijdag. Of wat er nog van rest.